Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pakketje verzenden wordt waarschijnlijk iets duurder. Ook bij PostNL hebben ze namelijk last van de hoge prijzen. Onder meer de brandstofprijzen door alle rondrijdende busjes. En die busjes zitten ook nog minder volgestouwd met dozen. Dat zal voor een deel komen doordat de winkels weer open zijn, zegt economiecollega André Meijnema. En wat ook meespeelt, zeggen ze bij PostNL, er zal ongetwijfeld inflatie zijn. Want mensen kijken misschien ook meer naar de portemonnee in het uh, aantal schaffen van spullen, of het nou online is of anderszins. Maar alles bij elkaar heeft het, uh, heeft het wel effect uh, op de cijfers van, van PostNL. Want de omzet en de winst zijn flink omlaag gegaan. De directeur van het bedrijf denkt dat ze echt niet anders kunnen dan meer vragen voor een pakketzegel. Hoeveel meer is nog niet bekend? Een huis in Boskoop in Zuid-Holland... is vannacht beschoten na een ruzie tussen buren. De politie doet nog onderzoek in het huis. Er is één iemand opgepakt. Andere buurtbewoners zijn geschrokken. Ze zeggen dat er wel vaker zulke dingen in hun wijk gebeuren... en willen dat er meer camera's en wijkagenten komen. Het is de drukste zomer ooit op wegen in Europa, waarschuwt de ANWB. Volgens hen beginnen de heftigste file dagen, de Zwarte Zaterdagen... dit jaar al op vrijdag en duren ze tot zondag. Ook hebben ze heel veel belletjes gekregen van mensen met pannen of andere problemen in het buitenland. Begin vorige maand waren het er al 400.000. Dat komt onder meer door de hitte, zegt de ANWB. Auto's kregen daardoor problemen met het koelsysteem of de koppeling. En toeristen bij een groot stuwmeer in Amerika kregen afgelopen weekend opnieuw een grimmige verrassing. Door het warme en droge weer staat het waterpeil lager dan ooit... Er zijn al vier lichamen gevonden, zegt deze verslaggever van CNN. There are accidents out here on the lake. It is huge, it's deep or it was deep. The water is cold, it's windy. Accidents do happen out here. Now, police also believe they are going to find more bodies here. Nou, hij legt dus uit dat de lichamen die zijn gevonden niet per se om het leven zijn gekomen door misdrijven. Bij één is dat wel zo. Er is namelijk iemand gevonden met een schotwond en die zat in een groot olievat.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 ik kon haar niet meer missen, toen ze zei: ik hou van jou. Met de snel vrij naar boos. Van daar woont mijn harte diep als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. Met de snel vrij naar boos, van daar woont mijn harte diep. Als je de klank.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 Goedemorgen. Ja, goedemorgen dames en heren. Luisteraar. Goedemorgen. goedemorgen. Met de, van deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we luisterden net naar de topstars met de sneltrainer Zandvoort. Met de GMZ Jingle zelfs. Uh, het klopt internet. geheel. Het klopt geheel. Ja, mooi, uh, mooi nummer. Aan mijn uh, linkerkant uh, Hans Botman. Ja. Goedemorgen. Aan, aan mijn rechterkant ja, uh, Ger... Uh, uh, hoe heet hij ook weer? weet nou, <laughs> <laughs> je ja, En natuurlijk, voor de techniek hebben we Jaap Koper. En uh, de platen worden uitgezocht door uh, Kort Draaier. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval iedereen, iedereen voorgesteld. En we gaan er een uitstelling van maken. Ja, we gaan er een, een, een, een van maken. Van maken. We hebben een uh, gevarieerd uh, uh, programma. We beginnen zo met uh, uh, de Amsterdamse avond die er uh, is. En daar is die tegen... vanavond? Die is vanavond, ja, in het dorp. Oké. Okay. Daar tegenover staat een, een klassiek concert bij Paal 69. Dat is een uh, strandpaviljoen. hè? ja. Uh, daar hadden we eigenlijk uh, uh, Charlotte Diependel van de organisatie, maar die is uh, moeilijk te bereiken. Maar goed, uh, we gaan er zoiets over vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Um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 van ja. Toon van Driel, De knudde tentoonstelling. De knudde tentoonstelling, nee, hoor, maar... ja. <laughs> het, is, het is een uh, tentoonstelling in het Sanford Museum en daar uh, werkt Toon van Driel aan mee. En Toon van Driel kennen we uh, allemaal van Knudden en Stamvakker. En, en, en, ja, en die, en, Maar die heeft nu een, heel, uh, een hele serie gemaakt over Max Verstappen. Over Max Verstappen. Niet leuk. makkelijk, maar dat vertelt hij straks allemaal ja, zelf. Erg het erg is leuk. een vrij uitgebreid uh, interview. Goed, uh, Charlotte, die is dus niet in de uitzending. Helaas, vorige week ging dat ook al mis. Dus uh,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 uh, streepje Concert, streepje Zandvoort, streepje Vivalvi. Nou, ik hoop dat je een pen bij de hand heeft. Want nou, ik denk als je SecretAmsterdam.com hebt... Dan ja, kom, dan komt het zelf wel. Nou, van. daar zal u ook zien dat... Um, um, ze hebben het enorm uitgebreid. Want ze hebben heel veel... Het is een internationale organisatie die het uh, uh, doet. En ze hebben allerlei uh, vormen uh, nu uh, bedacht. En...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 beat kenderlight concept streepje, givalli Kunt u dat. Uh, om, het om het makkelijk te maken? Ja, om het makkelijk te maken. Te maken. Kunt u dat uh, verder bekijken? En, um, ik moet zeggen dat het een, um, ja, een, een leuk concept is met al die lampjes. Het, je krijgt een bepaalde sfeer. Ze doen het uh, uh, uh, niet alleen in, in Amsterdam of Zandvoort, uh, maar ze, ze, in New York doen ze het. Uh, het is uh, overal uh, een enorm succes. En.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 Mi, ja inderdaad, dat is een bekend nummer hè? en dat is ja. dan niet Mi van de Chinezen, hoor. Nee nee nee nee, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Luister maar. Margo, uh, Nederlandse band en uh, UMI grote hits gehad in de uh, tachtige jaren. En uh, ja, zojuist is Zand uh, Beyond, het omlijstelijk programma van de Dutch Grand Prix, uh, van start gegaan. En verantwoordelijk, wethouder Peter Kramer heeft uh, uh, 20 minuten geleden het, uh, het geheel officieel geopend. En uh, ja, we hebben aan de telefoon Sander Bos, die gaat er alles over vertellen. Ten Bos, ja. Ten Bos, sorry. Uh, Sander, goedemorgen.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 En kinderen tot welke, kinderen tot welke leeftijd? Uh, dat moet, zijn kinderen, dat tegenwoordig. Te, ja. Daar doen we niet te moeilijk over. <güls> nee, uh, nee, oké. Okay. Uh, <güls> wij zijn iets te, te de oud, word. denk ik. En wat zei u? En wij, en wij zijn, wij, niet, zijn, te zijn oud. niet te oud, ja. Dat is in ieder geval een zekerheid. We zijn allemaal kinderen en dan moet ik zeggen, we hanteren 12 jaar, maar daar wordt niet zo nauw op gekeken. Nee, oké. Misschien dat een hoop mensen met kinderen nu zich spoeden naar het badhuisplein om daar in, die, in dat mooie reuzenrot waar daar weer gebouwd is de afgelopen ja, week te gaan zitten. En ja, dat, dat scheelt ons natuurlijk weer de luisteraars, maar goed, daar een, een kleinigheidje. Maar goed, uh, uh, Sander, want er staat ook nog een, uh, uh, een kortbaan is er opgebouwd, ja, hè? Ja, klopt. Vandaag uh, openen we natuurlijk de, de hè <coughs> De prachtige mooie circuit wat gemaakt is uh, op het Wadhuisplein. Uh, met een mooie Pitstraat, mooie 3D-tekening. Mm -hmm. En uh, echt het ziet er heel erg leuk uit. En we hebben de kartbaan vandaag open. En uh, ja, die is groter dan vorig jaar. Uh, heel mooi aangekleed. Vorig jaar hadden we natuurlijk uh, ja, dat konden we wat laat opstarten, maar ja. het ziet er nu echt fantastisch uit. En uh, ja, heel, ja, ook daar is het al heel druk. Dus het uh, ziet er echt geweldig leuk uit. Nou, jullie, jullie hebben het weer mee. Dat is wel mooi natuurlijk.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 Ja, en op 30 ja. augustus hebben we natuurlijk weer de Formule 1 auto. Hoor. Ik denk de RB16. Die um, komt weer naar, uh, het, uh, veene, ja, naar het Badhuisplein, ja? Ja, die komt weer naar het Badhuisplein. Oh, wat leuk, wat leuk. Um, ja, het is uh, superleuk. En uh, die week gaan we natuurlijk uh, helemaal los. En dan vanaf woensdag gaan we opbouwen met allerlei uh, activatie dingen. Dat zijn pop-up uh, stores, maar ook een Carrera racebaan.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 maar dat, dat, dat is niet gebeurd toen ook door corona die destijds waren? Ja, dat initiatief, initiatief, ja, initiatief leeft er al langer. Dat was niet alleen vorig jaar, we zijn al wat aan Ja, 2020 was. Maar, waarschijnlijk ook al. Ja, maar, ja, maar dat, dat gaat nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat er, uh, komt niet. Maar uh, de, de, de, de, het halfstad is natuurlijk wel het, uh, het centrum van wat er allemaal aan, aan, aan muziek en. en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 En, en wel met de nadruk op gezellig natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Nee, er, er gebeurde weinig ja. hoor, want het was een een gewoon één groot feest. Ja. Dat was natuurlijk geweldig. Maar, ja. Uh, ja, de, de, zeg maar de, de, de ondernemers in de die kregen de vrijheid om uh, met muziek wat te doen. En... Ja, we hebben dit jaar box op straat. Dus uh, oh, okay. er is niet echt muziek op straat. Vorig jaar Muziekbox, hè? Dus niet ja. gewoon, uh, ja. zeg maar... <laughs> <laughs> Wordt niet gevolgd op straat. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee sorry, sorry. Speakers. <laughs> nee, maar box met een ik. Met ja, met een <laughs>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 Dat het weer een, een, een, een, een, hetzelfde zal worden als vorig jaar, waarin Max. Uh, hè, en ja, dat ja. is een beetje meer, hè? En, uh, en, uh, hoe bedoel je? En, uh, vorig jaar was natuurlijk een enorm goede editie met het weer. En het ja, absoluut, ja. En, uh, ja, het weer, maar inderdaad. Hij, ja. hij, is op stoom, hij is op stoom, dus uh, we gaan ervoor. Hè? Ja, nou ja, eind van komende week krijgen we. Krijgen maar is er een uh, kans dat hij in Zandvoort wereldkampioen kan worden? Nee, die kans is uh, niet daar. Nee die is, er niet. nee, die is er niet. Toch uh, Sander, dat weet je waarschijnlijk ook, maar uh, Max kan nee, geen nee, wereldkampioen nee, worden in... Uh, ik, ik, heb, ik hou me niet echt bezig met de uitslagen, ik uh, ben van 50 oh. punten en uh, dat is voor de TGP. Eh. Oké. Okay. <laughs> Ja, want het is natuurlijk eind van de maand is het, is het uh, uh, België en dan krijg je Zandvoort. Ja, er zit nog maar één reeks tussen, maar er ja, zijn daarna nog natuurlijk ja, 8 of 9 reeks. Ja, ja, ja, maar ja. hebben ze nu even de drie weken rust? Ja, ja drie weken rust. Ja, nou, dan kun jij in alle, alle rust uh, dingen gaan opbouwen, Sander. En, ja, we zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zag de vlaggetjes al hangen in de Halterstraat. Ze zijn nu bezig met de krocht. Dus, uh, klopt.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 Ja, Dat is hartstikke leuk. Dus het wordt een grote gezellige boel. Nou, en op 1 september, dat hoort er waarschijnlijk ook bij... is het gratis entree voor standvoorters op het circuit, hè?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 Succes, Even dankjewel ook. Dag. Ja. Oké, okay, ja. bye bye.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 Oh, <laughs> Gezinnen wat, wat de steun geeft. Ja, het, het, um, in coronatijd merkten we dat we best wel heel ja. veel aanmeldingen kregen, ook van steungezinnen, die mm -hmm. zeiden, nou, hè, wij, hè, wij redden het met elkaar, maar we kunnen mm -hmm. ons voorstellen dat er gezinnen zijn die het moeilijk hebben. Dus toen was er best wel een, een, een, uh, nou, een grote aanmelding van, uh, uh, van steungezinnen. Um, wat we nu ook merken, is het, meestal in de zomerperiode is het vrij stil ja. dat de uh, aanvragen voor, hè, van vragen. Huh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 er zijn ouders die eigenlijk gewoon opvoedingstechnieken uh, beter zouden moeten beheersen. Maar, mm. En daarbij ook steun zouden krijgen. Ja. Doen jullie dat ook of niet? Nou, wat we proberen te voorkomen is dat we, dat we een soort, uh, de les ja. gaan lezen. Ja, de en les dat lezen, lezen. Dat is, dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Uh, maar wat je natuurlijk wel merkt is op het moment dat kinderen bij een steungezin komen... Mm. Dan kan,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 Te trekken. Dus ja, en, en die ouders ervaren ook echt eventjes een beetje lucht. Ja, ja. Dat, is, dat is belangrijk. Hè, ja. Maar is het ook zo dat uh, een, een, een steungezin en een buurtgezin altijd uit Zandvoort moet komen?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 er zijn altijd potjes daarvoor natuurlijk, waarschijnlijk. Ja, ja. ik word betaald inderdaad ja, vanuit, ja. Die, vanuit die gelden. Steungezinnen en vragenzinnen doen dat ja, heel ja, vrijwillig. Ja, ja, ja, ja, ja. En nou ja, wat ook goed is om te weten, hè, ook voor de vragenzinnen. Um, het is verder geen ingewikkelde procedure. Nee, nee, met nee. nee. Formulieren, nee, nee. aanvraag of indicatie. Nou, ik was wel ergens dat ze een verklaring van gedrag moeten overleggen. Dat klopt. Dus ja, vindt, er zijn ja. natuurlijk ook ja, mensen die niet, geen goede bedoelingen hebben met, met ja. kinderen. Hè? Ik bedoel... Ja, dat moeten ze wel kunnen overleggen, zeg Absoluut, maar. Absoluut. Ja. ja, het is het in is die zin belangrijk. ook wel een traject hoor. Dus op het moment dat de steungezin zich meldt, hè, dan heb ik eerst telefonisch contact. Ja, uiteraard. Het is, horen, niet zoals, is het, ja, het is niet zoals ze bij jou komen: dat jij zegt van nou ga maar drie staten verderop. Nee, kijken. zeker niet. Nee, nee, nee hoor. Nee. nee, dus na dat telefonisch contact ga ik ook eerst bij de steungezin ja, de tafel. verlangen. Ja, Daar heb ik een eerste gesprek. Vervolgens doen zij ook een, een vragenlijst invullen. En dan heb ik aan de hand daarvan een tweede gesprek. En ondertussen vragen we de verklaring ja gedrag ja, aan. Top. Die ja. wordt betaald door buurtgezinnen. Ja. En pas vanaf dat moment... Uh, uh, en kan er, er een misgemaakt gemaakt worden, ja. ja. Kunnen we gaan kijken. Oké, okay, uh, nog even laatste vraag. Uh, uh, doen jullie ook iets met, met kinderen die leermoeilijkheden uh, hebben? Weet je vroeger ja. die lomscholen, leren opvoedmoeilijkheden. Ja. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat mensen ook vaak te tegen het onderwijs aanlopen dat ze niet weten waar ze met hun kind naartoe moeten. Zeker. Daar, daar, daar bemiddelen jullie ook een beetje in. Dat ja. is mogelijk. Nou, is er zijn natuurlijk voelt, ook andere ja. trajecten voor. De, voor de... Ja, vanuit de scholen wordt natuurlijk wel het ja, aangeboden. Ja, ja. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld wel uh, voor, uh, voor twee gezinnen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 dus ja, zeker ook in dat soort dingen. Uh, huiswerkondersteuning, maar ook ja. hele praktische hulp. Ja, dus even ja. naar, naar, de, naar, naar het zwembad brengen. Of ja. um, ik noem maar wat. Hè, je of je kunt naar de film. Of, uh, ja, ja, bijvoorbeeld nou, leuke nou, uitstapjes. Nou, maar ja. ook bijvoorbeeld mee naar een voetbalwedstrijd. Nou, dat is ja, hartstikke leuk. Ja. Nou uh, is er, maar, uh, uh, Ik had, ja, even had vraag nog even vragen. Uh, uh, wat hebben jullie nou het meest nodig? Vragenzinnen of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 Uh, dat kan via www.buurtgezinnen.nl Of steungezinnen dat kan natuurlijk ook, hè. Of zijn gezinnen, ja, inderdaad. Ja, ja, zeker. ja, Ook die kunnen zich via ja. de website melden. Nou, perfect. Okay. Efter, uh, mag ik je hartelijk danken voor je komst? En het, was, uh, het is een leuk initiatief, uh, goed wat En heet? ik hoop dat, dit, dat deze uiteindelijk iets helpt uh, voor, uh, voor jullie organisatie. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, en je begon, uh, je begon dit verhaal natuurlijk al met uh, de banner. Wat, uh, het ja, dorp, inderdaad. Wat, uh, ja, die, ja. wat in het dorp hangt. Ja. Yeah. Uh, daar is nog een leuke actie aan verbonden. Uh, op Facebook en op Instagram heb ik deze gedeeld. Dat op het moment dat je het, uh, het bericht zelf weer op de social. Ons deelt. Je okay. uh, maakt je kans op een, uh, uh, een ijskoop voor twee bij IJsseland Sanremo. Sanremo. Kijk eens even. Dus uh, daar is dus komende week. Heb je daar nog kans dus Helemaal. Ik zou zeggen, op? Op. Ja. Richting ja. Maria school en een foto. Het wordt maken. hartstikke ja. warm volgende week. Dus <laughs> We daarom. kunnen wel ijsje gebruiken dan. Precies. Nou, hartstikke bedankt en uh, veel, heel veel succes met de uh, buurtgezinnen. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ja.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 to run your business, take a trip to east and west, You find out you don't know anything, everybody's getting tired of you, sometimes you have to look and listen, you can even learn from me, a little knowledge is dangerous, it's my life, it's my life, it's my life, my body, it's my life, it's my life, my brother, it's my life, I do, I do. My Life, hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is uh, bijna tien voor elf. Ja, we gaan praten met uh, Engel Scholtelo. En Engel was de, ooit de oprichter van de Stanfordse bunkerploeg. He, dat klopt, ja, Engel. Dat dat, ja, dat uh, Die heb je toen uh, opgegeven uh, een aantal jaren geleden. Ja. Ja.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 Ik ben wel heel veel in het buitenland geweest. Ja, ja. Ah. En ik heb wel eigenlijk die hele linie wel een beetje bekeken, zeg maar. Ja, want ze gaan, ze gaan bijvoorbeeld um, uh, binnenkort die hele Noordboulevard uh, weer, weer aanpakken, geloof ik. Hè? Met, met, met, met, met, met de fietspaden en zo. Zuidboulevard. Oh, de Zuidboulevard. Oh, de Zuidboulevard. Ja. Hebben ze daar ook ja. nog nieuwe bunkers gevonden? Of, uh? nou, vroeger, uh, als, als je zeg maar in de sloopplannen bekijkt uh -huh. heb, van de Bfv.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 En uh, dan heb ik ook de zogenaamde Bfv kaarten Die zijn na de oorlog door de definitie opgetekend. Mm -hmm. En die kun je dan uh, ook bezichtigen in het Nationaal Archief. En daar kan je dan ook terugvinden van wat er heb gelegen. Wat voor type bunkers wat voor soort bunkers. Ja. Dus dat kan je allemaal terugvinden. Want, want denk jij dat er nou nog bunkers zijn waar, waarvan jij geen weet van hebt die er nog in stand voor zijn of niet?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 Maar het was gewoon een idee, denk ik, van de, van de waternet in de provincie... ...omdat er geslopen zijn, maar 54 bunkers. Maar in, in, in die tijd werden er natuurlijk ook bunkers gevonden... Uh, waar, ...waar nog spullen in lagen of filtertegen? Uh, nou, of het, dat dat tegen? De, de, na de oorlog was er een gebrek aan alles natuurlijk. Hè? Ja, en hout, ja. gereedschap, noem maar op, zeg maar. Dus we deden de inwoners inwonersverzalven, die dus mm -hmm. zetten die bunkers in... En die haalden alles leeg wat er leeg te halen valt, zeg maar. En die gebruiken ze voor het stoken van, uh, van het hout, voor de uh, kachel. Mm -hmm. En ook uh, voor, de, voor de opklappen van hun huis, zeg maar.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 Nou, verstaat staat is, binnen ons hoofd zullen wij een tank gebruiken als, uh, <laughs> als een Goliathank. Ja, tank ja. een kleine versie van een echte tank, maar dan 1 meter uh, hoog, een meter breed, twee meter lengte. Vol met zullen we dat gebruiken. Ja. En toen kwamen wij in contact met Yvonne Roosendaal, toen dus zeiden we misschien moeten we dat iets met kunst gaan doen. En toen hebben we Gerard Wilming uh, gesproken. Nou, die bedacht het concept van de, van de een-karte een kunst, ja. wat dat het heet dan. En uh, toen hebben we het plan uitgewerkt, heel lang vergaan het erover, wekenlang eigenlijk. Uiteindelijk uh, hebben we die uit 1 april uitgevoerd en eigenlijk de hele Nederlandse media is erin getrapt. Ja, want uh, <laughs> iedereen trapte erin en ja. er was pers bij en de burgemeester was erbij. Maar de burgemeester zat in een complot, hè, geloof ik. Ja, de, de, de gemeente Zandvoort was, uh, ja. heeft mee, gelukkig. Mm -hmm.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 De ene over de buitenwereld eh, is het een hele goede geslaagde grap. Ja, geweest. leuk. Ja. Uh, soms was dat bekend, helemaal zo'n 1 april grap. Ja. Dus dit was ook een hele ja. goede. Maar inmiddels alweer uh, nou, 14 jaar geleden. He, is ja, dat jaar geleden, ja. -houd -houd ja. ja. ja. Hey, en, um, uh, rond 2010, dus een twee jaar later, was er sprake van een bunkermuseum. Tenminste, daar ben je volgens mij ja. ook mee. Dus, ja. Maar dat, dat is er nooit van gekomen. Nee, nee. helaas is het niet ge gelukt. Uh, maar hoe stel jij een bunkermuseum voor? Nou, waar in ieder geval uh, de.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 Die weigerden gewoon uh, toestemming te geven. Uiteindelijk was water dit ook uh, niet helemaal uh, happig op, uh, op het. Ja, ja, ja, ja, want, want uh, er bestaan wel Bunkermusea. Want als jij de. de, de uh de dijken uh, naar Friesland uh, oprijdt, ja. de afsluitdijk, dan heb je aan het einde rechts uh, ook een bunkermuseum. Ja, ja, bunker dat zijn Kaas en Matten, oh, geloof ik. Hè? Ja, Kaas en Matten, ja. ja. Uh, Op de ja. afsluitdijk ja. Maar je hebt ook een bunkermuseum in Wijken Zee. Oh, dat bestaat er. En ook. Mijden, oh. 2000. Oh, die dus hebben in, wel de, een bunkermuseum. Bunker Oké. Okay. Noordwijk ja. hebben een bunkermuseum. Oh. Scheveningen hebben een bunkermuseum. Maar nou, dat is duidelijk eigenlijk schandalig dat voor geen uh, bunkermuseum heeft. Dat is een van de weinige plaatsen die geen bunkermuseum hebben. Ja. Maar dus uh, jij gaat door met je Wij bunker? Gaan door met de bunkerwandelingen. En heb je nou nog. die bunkerwandelingen gaan door. En kunnen dus mensen dat zien wanneer het is? Nou, wij, op Facebook zetten wij onze uh, datum. 10 augustus, om 9 uur s ochtends. Ja. Mm -hmm. Mensen kunnen zich melden bij uh, het pannenkoekhuis te Dunes. op de Zandersalaan. Ja. Ja. Hoef je niet aan te melden. Hoef je niet aan te melden. Gewoon om 9 uur aanwezig zijn. En hoe lang is uh, de tocht? Ongeveer 2 tot 2,5 uur. Oké. Okay. Oké. Okay, ja. Nou, Engel, ik wens je er heel veel succes bij. En uh, ja, mochten we nog eens een keer tegen een bunker aanlopen. Uh, we bellen je. Zonder... <laughs> is het goed. Hey, bedankt. En uh, nou, we gaan nog een stukje muziek draaien tot het nieuws van 11 uur. Okay. Klopt niet, lukt niet helemaal. Nou, dat bijna. lukt niet helemaal. Nee, oh. nog even. Uh, oh, nou, misschien nog even iets uh, over het volgende. Nee, duur. prima hoor dat, dat kan ook natuurlijk ook. Ja? Want, natuurlijk, uh, tweede, uh, tweede uh, uur. Uh, na 10 augustus komt er dan nog meer. Uh, ja, uiteraard. Ik, ik wacht even af hoe het gaat. met Hoe het gaat, gaat ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Okay. Maar 15 is net uh, te overbruggen, uh, hè? Tenminste, te overzichtelijk. Ja, we, we, we, hebben de, we hebben de afgelopen jaar was 15 lang, zit zeg maar. Hè. En ik wil toch wel minimaal 10 man hebben. Maximaal, ja ja. ja, ja, zeg maar. ja, ja. Okay. Dat moet wel leuk zijn. Ja, tuurlijk, het leuk blijven dan ook. gaan wij de Wierenzandnesten bezoeken, zeg maar, die de reguliere gidsen in Zandvoort ja. niet bezoeken. Uh -huh. We pakken echt, zeg maar, de, de pratenplaatjes, halen ze eruit, zeg maar. En we geven uitvoerig uitleg over ja. de loopgraven, over de manschappenbunkers en over okay. uh, wel een beetje we van hoe dat tot stand is gekomen. Nou, perfect. En heel veel ja, succes ermee. Okay. En dankjewel dank voor uw komst. Ja, zeker. Ja, ja? dankjewel. Oké. Okay. Okay. And they leave us alone. Oh, I get around.